Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Duizenden mensen in de Gazastrook plunderen pakhuizen van een Palestijnse hulporganisatie om aan eten te komen. Ze namen mail en andere levensmiddelen mee... Door de oorlog is de Gazenstrook helemaal afgesloten. Er komen wel wat vrachtwagens met spullen de grens over, maar lang niet genoeg zegt de voedselafdeling van de Verenigde Naties tegen CNN. Just for WFP to be able to reach one million people, we need 40 trucks a day. Uh, if we're going to be supporting two million people, we need 100 trucks of food. But of course, you know that the trucks that are going in includes other commodities as well that are essentially needed on the ground. En sinds vrijdagavond lag ook het telefoon- en internetwerk in de Gazenstrook helemaal plat door aanval. ...van Israël, maar inmiddels komt dat weer een beetje op gang. Bij een groot verkeersongeluk op de A59 bij Raamsdonk in Brabant... ...is vannacht iemand om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten daar gewond. Na het ongeluk vloog een, een van de auto's in brand. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren... Een deel van de snelweg lag ook vol met brokstukken en is urenlang afgesloten geweest. En lekker uitslapen was er vanochtend niet bij voor een paar inwoners van Amersfoort. Op het balkon van een flat brak brand uit en daarom moesten bewoners eventjes hun huis uit. Nadat de brandweer de boel had geblust, konden ze weer terug naar hun flat en niemand raakte gewond. En champagne voor de Nederlandse korfballers. Ze zijn net voor de elfde keer wereldkampioen geworden. Het was eigenlijk helemaal niet spannend. Oranje won met 27 tegen 9 van Taiwan. Korfballer Olaf van Wijngaarden is alsnog heel blij. Ja, hey, uh, very happy, very excited game. De uh, arena was fully crowded, dus. So, uh... This going, uh, this crazy, yeah. nice ja, het was best wel een bijzondere finale, want voor het eerst in de geschiedenis stond Nederland niet tegenover België, want zij werden vrijdag al uitgeschakeld door Taiwan. En dan nog het weer, alleen langs de kust wat buien, in de rest van het land is het droog. En het wordt een prima herfstdag, zeker niet koud, met maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Which time you get hit? Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! Jump! jazz. jazz, jazz. Ain't <laughs>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 By a Century, dat is oorspronkelijk van een uh, Canadese, uh, een beetje hiphop, pop uh, popband, Strategically Hip. Te vinden dus op dat album Open Spaces, Daniel Herzog, Jazz Orchestra, met onder andere Kurt Rozenwinkel op uh, uh, gitaar, Scott Robertson op uh, de, de, sax, bar, bas, <coughs> Sax. Uh, bariton sax en uh, Noah Preminger op tenor sax en dan dus die Daniel Hessel op trompet echt de uh, superplaat tijd uh, voor een wat uh, blousy geluid Mark Seppert Shaggy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 Jazz. Naar, uh, het nummertje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 Barriero. en uh, ja omdat dat uh, Latin Jazz toch altijd zo uh, geweldig klinkt uh, je altijd vrolijk maakt en blijven daar nog één nummertje bij uh, van de trompetist Terrell Strafford.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 Blake drums, David Wong bas, Tim Warfield uh, sopran sax, Bruce Barth uh, piano en dan ook nog Alex Acuna op percussie. Geweldig plaat, Between Two Worlds. Mia Mia was het nummertje. Um, een aantal weken geleden uh, kwam Veronica Swift's nieuwe album al aan bod bij uh, AUCO. Uh, in dat nummer uh, ja, ging ze een keer als uh, waren ze Ella Fitzgerald zelf, ze schatten. Uh,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 I've been with someone new Oh, but tell me how